4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Na afloop van de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en PSV... hebben spelers van beide ploegen met elkaar gevochten. Germain Lens van PSV stond Feyenoorder Joris Matthijssen... in de catacombe op te wachten... om verhaal te halen over iets wat er in het duel was gebeurd. De gemoederen liepen even hoog op en er was wat duw- en trekwerk... maar de tussenkomst van andere spelers en de begeleiding kwam er snel een eind aan de ruzie. Feyenoord versloeg PSV met 2-1... en daarmee verkleinde Feyenoord de achterstand op PSV tot drie punten. De opkomst bij de parlementsverkiezingen in Italië valt tot nu toe tegen. Rond het middaguur had bijna 15 procent van de kiezers gestemd. Bij de vorige verkiezingen lag de opkomst op dat tijdstip 1,5 procentpunt hoger. Oud-premier Berlusconi werd bij zijn stembureau in Milaan opgewacht door drie actievoerders met blote borsten. Ze hadden Basta Berlusconi op hun lichaam geschreven. De treinen tussen Apeldoorn en Deventer rijden weer. Het treinverkeer lag een uur stil nadat een trein bij station Apeldoorn-Ossenveld op een sneeuwschuiver was gebotst. Het veegapparaat was door nog onbekende oorzaak op de rails terechtgekomen. Niemand raakte gewond. Het nieuwe kookboek van Jonny en Therese Boer... is uitgeroepen tot het beste kookboek voor chef-koks van de wereld. De eigenaars van het drie-sterrenrestaurant De Librije in Zwolle... schreven het boek Puurst, het derde deel... in een serie over de evolutie van de Nederlandse smaak... met kooktechnieken en recepten. Op een kookboekenbeurs in Parijs waren er ook prijzen... voor de twee andere Nederlandse kookboeken... De Oosterschelde Kreeft van Ronald Timmermans en Remco Kraijenveld... En het literaire koopboek Literalischjes van Koen de Grote. Het weer in het zuidoosten en oosten sneeuw, in de rest van het land natte sneeuw, motregen en droge perioden. Er staat een stevige wind. Morgen bewolkt af en toe natte sneeuw of motregen. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal.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 3 minuten over 4, u bent weer terug bij Langs de Lijn. Twee voetbalwedstrijden lopen, Eén is er in Amsterdam Arena. Ajax, Ado Den Haag verlieten we bij een tussenstand 0-1 Frank Wielaert. Ja, de een is wanhopig en de ander hoopt na 78 minuten. Ado hoopt dat het 1-0 blijft. En Ajax is wanhopig op zoek naar goals, naar kansen. En het lukt maar niet in de Arena tot nu toe. Utrecht tegen Roda, ook alweer een tijdje bezig. En ook alweer een tijdje ja, zo goed als klaar, hè Richard? Ja, de zwong is er een beetje uit bij de thuisploeg. 4-0, nog steeds de tussenstand. Twee goals van Moelenga, één van Wuitens en één van Oor. En Rode JC, dat heeft in deze wedstrijd nog niet één uitgespeelde kans gehad. Slotfase van deze wedstrijd en om half vijf begint onderin. Ze willen het niet graag horen, maar AZ tegen NAC. AZ-NAC is een degradatieduel. Hungry, Hungry Heart van Bruce Springsteen. Ado weet niet wat het overkomt vandaag in de arena. Frank Willard. Nee, als ze nog negen minuten volhouden op deze manier al helemaal niet. Valt de bal dan uiteindelijk goed? Ja, hij valt wel goed. Maar er komt dan uiteindelijk geen kracht achter de bal bij de Jong. Omdat hij eigenlijk alleen maar zijn voet heel voorzichtig tegen de bal aan kan krijgen. En uh, Coutinho, jij... Die staat de hele wedstrijd al op de goede plek. En ook nu is dat niet anders. De inzet was niet al te hard. Dus ze had het zelfs nog kunnen corrigeren. Maar hij stond al goed na 82 minuten 1-0 voor Ado in de Arena. En Ajax heeft uh, gewisseld. Mooi, Sander. Verdediger eraf gehaald. Serrero aanvallende middenvelder erbij gezet. En onmiddellijk de reactie van Maurice Stijn. door uh, Visser in de ploeg te brengen. voor Poupon. die eigenlijk geen functie meer had in uh, deze wedstrijd. Kon ik niet buitenspel gegeven. Tussen drie Ajaxiden in. Kortom, natuurlijk wat uh, hulp van uh, Meijers. die is meegelopen. Die staat nu tussen twee Ajaxiden in. Maar dat maakt Ado niet uit. Je hoeft niet op doel te schieten. Je hoeft alleen maar de bal te hebben. om niet in de problemen uh, te komen. Die voorsprong die staat. Dus Sherry Speelt dan wat te gemakkelijk de bal. En dan staan er vier ADO-spelers voor de bal. En zou dat uh, een goede kans moeten zijn voor Ajax om aan te vallen? Probeert het tempo hoog te houden. Uiteindelijk gaat Boerichter in de fout. Neemt niet goed aan. En dan uh, is de kans eigenlijk alweer verkeken. En gaat ADO nog een keertje wisselen. Koppers, die is uh, knock-out geschoten bij een hoekschop. Hij heeft daar nog steeds een beetje last van. En Sepa komt er voor hem in. Voor het geval Koppers dingen dubbel gaat zien. En ineens naast de bal zit uh, bij Ado achterin. Daar dus gewoon een verdediger voor een verdediger. Maar Ado heeft zijn zaakjes achterin inmiddels keurig netjes op orde. Dat was voorrust niet zo. En toen heeft Ajax verzuimd te scoren. Nu Schöne. In de middencirkel voor de Amsterdammers. Zoeken naar De Jong. Even terugleggen naar Alderwereld. Het enige wat Ajax kan doen is de bal rond laten gaan. En uiteindelijk proberen zich zon te bereiken. Nu is De Jong, die staat toch redelijk vrij. Probeert de bal neer te leggen. Maar dat lukt uiteindelijk niet voor Boerichter Serrero dan aan de rechterkant. Bij de hoekvlag nu ehm, aangespeeld. En verdedigd door Visser. Visser doet dat prima. Speelt Sherry dan aan. Aanname is niet goed van hem. Houdt wel de bal binnen. Een stukje verderop. Kolk lukt dat dan net niet. Is net te laat. Hij kan opnieuw gaan gooien. Van Rijn. Erikse vraagt. Krijgt ook. In de middencirkel moet uh, het spel weer verplaatst worden. Zichterson tussen twee verdedigers in. Tussen drie verdedigers in. Onbereikbaar. De Jong wil wel, maar uh, gaat diep. Maar is onbereikbaar voor Erikse. Te moeilijke paas. Van Rijn dan. Bal bij de eerste paal neerleggen. Super Sepa werkt daar weg. Voor Ado en Meijers roeit de bal dan bij de hoekvlag richting de middellijn. Maar daar is geen Ado-speler te bekennen. Wel al de wereld. Serrero in spelen aan de rechterkant. Nog maar eens een bal erin pompen. Oh, goh, wat zou je veel geven voor een grote speler. Een Bolekin of zo, die ze vorig jaar hier nog uh, hadden. Maar uh, nu dus niet meer. Quenka. even uitgeweken naar de linkerkant. Leuke acties allemaal. schaatje, schaatje, nog een schaatje En uiteindelijk de bal via Coutinho over de achterlijn. Dat ziet er allemaal wel aardig uit. Bij Ado zijn ze het er niet mee eens. Die vinden dat de bal al eerder over de achterlijn is geweest. Maar Ajax krijgt een hoekschop. Zoveel is zeker. Eriksen neemt hem snel en kort op Cuenca. Terug naar Eriksen. Bal voorgeven is misschien een optie. Want er staan genoeg Ajaxiden. En Coutinho blijft op zijn doellijn staan. Uiteindelijk achterin opgevangen de bal. Door al de wereld moet de paas komen. Komt ook bij de eerste paal. Wordt neergelegd. Uh, Sime de Jong kan er dan net niet aan. En dan uit uh, vanaf de rand. Strafschopgebied is het 1-1. Sjeune die in één keer eruit haalt. Door de hele defensie heen. En dan is Coutinho absoluut kansloos. Want onderweg kan de bal wel acht keer aangeraakt worden. Hij staat daarbij. kijkt er naar. Het schot van Schöne is goed. En dan is het eindelijk 1-1. Ajax heeft er absoluut 100% recht op. Ado heeft verdedigd met alles wat het heeft. Maar dit schot van Schöne beslecht in ieder geval het pleit. En zorgt ervoor dat Ajax op dit moment een puntje heeft. Tegen ADO. Zeunen zet Ajax op 1-1 in de Arena. Gaan we even naar uh, Utrecht, Utrecht-Roda Richard. Ja, Je komt iets minder aan het woord, maar die wedstrijd is echt gelopen. Hè? Sorry. Ja, die is absoluut ja. gelopen. Het is wel, uh, wel grappig om uh, even te melden dat uh, hier zojuist uh, de tussenstand ook uh, bekend werd. Een paar seconden geleden de goal van uh, Ajax. En dat vinden ze hier niet leuk in Utrecht. Heel veel blijdschap toen het uh, eerder op de middag uh, 0-1 werd voor Ado Den Haag. Maar nu toch uh, veel balende gezichten op de tribunes bij de fans van FC Utrecht. Want als Ajax uh, scoort, als Ajax het goed doet, dan vinden ze dat hier in Utrecht. Niet leuk. Toch hebben ze een leuke middag hier, denk ik, de supporters van FC Utrecht. Want die ploeg bepaalt vanmiddag op een overigens zeer slecht veld hier in Galgenwaard. Wat er gebeurt tegen een arme, tieren grote JC. Ik kan er niet veel anders van maken. Mooie doelpunten hebben we gezien. 4-0, 82 minuten op de klok gaan wij we weer snel terug naar Ajax tegen ADO Den Haag. Want dan kan er kan het van alles gebeuren, Frank. Ja, dit smaakt naar meer in Amsterdam. Nog vier minuten officiële speeltijd van Rijn. Bal neerleggen op de rand van het doelgebied. Daar is Zichthorzon, verliest het wel. Maar de afvallende ballen zijn ze nu ook doodsbenauwd voor bij ADO. Eindelijk is iemand die op doel schoot zich met Schöne. Die dus Ajax op 1-1 heeft gezet tegen ADO. Eindelijk. En ADO komt nu niet meer van de eigen helft af. Schöne, bal breed naar Blind. Die voor de zekerheid even... Achter de laatste man, dat was Schöne, was gekropen. Voor het geval er toch nog iets mis mocht gaan. Kwenka, uitgeweken naar de linkerkant. Kruipt nu naar binnen. Bal breed naar Schöne. Schöne breed naar al de wereld Diep op de helft van Aden-Den Haag. Alleen voor meer nog op de helft. Van Ajax te vinden. Van Rijn met de voorzet richting de tweede paal. Daar is niemand. Ja, Omero om weg te koppen. Cuenca, vijf meter daar vandaan. Kijkt hoe de bal over de zijlijn gaat. Nee, de bal blijft binnen. Dankzij Blind roei hem nog maar een keer voor dan. Je bent nou toch daar. En uh, via uiteindelijk Supusepa. Uh, nee, Kolk is dat zelfs die daar staat te verdedigen. Probeert uh, Ado er dan weer uit te komen. Dat lukt niet. Van Rijn aan de rechterkant. Met Malone tegenover zich. Via Malone, bal over de achterlijn. Hoekschop, Ajax. En hoor het publiek, dat wil absoluut dat Ajax hier wint. Wil absoluut dat Ajax naast PSV komt na vandaag. Maar dat is alles behalve zeker. Tweeënhalve minuut is de officiële speeltijd nog. Het publiek gaat er dan toch uiteindelijk achter staan. De fluitconcerten zijn nu verdwenen. Nu wordt er alleen nog maar toegezongen. Eriksen met die hoekschop. Eén handje in de lucht in. Bal bij de tweede paal. Over alles en iedereen heen. Over al de wereld ook. Want dat was het doel uiteindelijk van uh, de paas. SEPA werkt dan achterin bij Ado. Definitief weg. Ajax gooit ter hoogte van de middellijn naar Schöne. Schöne bal breed. Al de wereld. Zo snel mogelijk de voorhoede zoeken. Boerichter, kan hij de bal binnenhouden? Dat kan hij. Legt hem neer. Coutinho kan oprapen. Geen spits in de buurt in zijn doelgebied. Ik geloof niet dat de Jong echt een idee had dat dat nog zou lukken met die voorzet van Boerichter. En nu Omeru op de helft van Ajax. En daar zijn nog vier ADO-spelers om hem te vergezellen. Jansen, veel betekenend, neemt de bal aan, draait terug en speelt de bal in op Wormgoor. Die is meegelopen. Wat doe je daar in hemelsnaam als je centrale verdediger van ADO bent? Om zoveel risico te nemen zo diep te gaan staan tegen Ajax. Terwijl je al in de problemen zit. Uiteindelijk de bal verspeeld door Sherry. En Ajax nog maar eens een lange haal van al de wereld. Proberen boerichten te bereiken. Of zich bal valt er tussenin. Slecht verdedigd daar door Omeru. En dus Cuenca die probeert de Nigeriaan te passeren. Dat lukt niet. Daar waar het Fischer in de eerste helft zeer regelmatig lukte. Maar Fischer was niet fit. Kon de wedstrijd niet uitspelen. En nu staat Cuenca daar dus. En die staat met zijn handen op zijn knieën uit te hijgen. De Spanjaard, de huurling van Barcelona... die nog maar geen grote indruk kan maken hier tot nu toe. Met al die schaarbewegingen en al die voorzetten die niet willen aankomen. Ook vandaag niet bij ADO Den Haag. De minuten tikken weg. Ajax moet nog weer eens een keer van afstand zien te schieten. Maar eerst de ruimte creëren, dat is er niet. Quenka, nog maar eens Omero opzoeken. De buitenkant proberen te passeren, dat lukt niet. Nog twee scharen, Omero blijft gewoon staan. Die krijg je echt niet met een schaartje aan de kant. Eriksen inspelen, Zeunen dan. Zo wat ruimte proberen te creëren. Bal bij de tweede paal neerleggen. Boerichter probeert te koppen. Wordt het een hoekschop? Ja. Oh, bij Ado iedereen boos. Ja, daar kun je alles bij voorstellen. Want dit zijn de momenten waarop Ado wel eens in de problemen zou kunnen komen. Officiële speeltijd 15 tellen En dan komt er nog blessuretijd bij. Vier minuten extra tijd. Met alle wissels en momenten dat de wedstrijd heeft stilgelegen komen er zo bij. Eerste hoekschop van Eriksen, rechterhandje, weer de lucht in. Dus gaat de bal weer richting de tweede paal. Alles en iedereen voorbij, schotje uit de tweede lijn om Meru. Nee, ik wou zeggen Serrero, wou ik eigenlijk zeggen. Maar uiteindelijk is het Coutinho die de bal opvangt als hij hem via via inzet. Lijkt wel of hij een magneet heeft vandaag Coutinho één keer werkte dat magneetje niet. En daardoor staat Ajax op 1-1 in de extra tijd die inmiddels is gaan lopen. Omiru inspelen van Meijers. Die wordt onder druk gezet door Daley Blind. Die inmiddels de centrale verdediger is geworden naast Van Rijn. Want al de wereld is voor de verdediging gaan spelen. Een tweemansdefensie tegen nul aanvallers van ADO. Dus gaat iedereen maar weer opschuiven naar de helft van ADO Den Haag. Eriksen roeit de bal voor de goal. Iedereen zit mis behalve Siktorson. Nee, Siktorson zit er dan wel aan met het hoofd, maar kan alleen maar aaien. Eerste minuut extra tijd. Ajax ado 1-1 en Ajax jaagt op de winnende goal. Even standje halen bij Utrecht Roda. Richard nog steeds 4-0. 87e minuut en Jan Wouters gunt natuurlijk een aantal jonge spelers een aantal speelminuten. Elroy Papot maakt zijn debuut in het uh, shirt van FC Utrecht in de hoofdmacht. Toornstra is eraf gegaan en ook uh, Kai Herings uh, is er een minuut of tien geleden ingekomen. Rode JC nog steeds heel erg matig. Het uh, gelooft het allemaal wel, maar zal toch de komende weken meer een over mijn lijk mentaliteit moeten gaan tonen. Want het gaat de komende weken hoe dan ook degradatievoetbal spelen. Rode JC onder leiding van uh, Ruud Brood. Het is Utrecht dat hier de lakens uitdeelt en dik en dik verdient leid met 4 tegen 0. Doelpunten van Moelenga en Buitens voor rust en Oor en Moelenga naar rust een slotfase in de Amsterdam Arena. Snel terug naar Frank. Diep in de blessuretijd. 92 e minuut. 4 minuten extra tijd krijgen we er minimaal bij. Blind roei maar naar voren jongen. Naar uh, Siem de Jong. Omeru wint het wel. Serrero pikt dan op op het middenveld bij Ajax. Nog een keer de Jong met Omeru in zijn rug. Nu Omeru tikt dan de bal aan. En probeert Ado wel van eigen helft af te komen. Dat lukt omdat Erik zijn overtreding maakt. Zegt uh, Paul van Boekel. Ten opzichte van Meijers. Dus kan Ado even ademhalen. En daar zal het ernstig behoefte aan hebben. Heel lang dachten ze bij Ado dat ze hier drie punten zouden wegslepen. Net als twee seizoenen geleden hier stiekem met 1-0 zouden winnen. Maar dat is ze niet gegeven. Voorlopig is het 1-1. En is er een wonder nodig voor Ado om het te laten winnen. Maar is het ook een wonder nodig om Ajax deze wedstrijd met drie punten te laten eindigen. Kolk in de diepte gevonden. Buitenspel gegeven. En dus kan Ajax weer overnemen. Het is niet de bedoeling dat Chirine Meijers is het. Die wil daar voorkomen dat Ajax die vrije trap snel kan nemen. Dat gebeurt uiteindelijk toch. Scheunen gaat dan met de bal aan de voet aan de wandel. En uiteindelijk komt hij dan weer terug bij Blind. En kan Ajax opnieuw gaan bouwen met Alderwereld. Inspelen van Van Rijn. Bal breed naar Serrero. Al de wereld. Ja, pompen maar gewoon richting de 16 zou ik zeggen. Maar ja, Wie is daar in staat om door te koppen? De Jong is dat op dit moment. Kwenka dan tegenover uh, Omero. Is uh, de Nigeriaan opnieuw niet kwijt. Opnieuw wint de verdediger van Adenhaag. Bal valt bij de tweede paal. Kevin Vissers werkt weg. Eriksen maakt hens. Maar mag door. Van, uh, van Boekel ruimte voor het schot. Schöne doet het niet. Legt hem breed op Kwenka. Nog een keer Omero opzoeken. Nog een keer Omero opzoeken. Is hem nu kwijt. Stopt de bal, schiet en oh! Daar dacht iedereen bij Ajax. En ik eerlijk gezegd ook dat Coutinho weer verslagen was. Eindelijk een goede actie van Cuenca. Waar je wat van mag verwachten. Maar hij schiet de bal voorlangs de goal bij Ado. Heel Ajax wil een hoekschop. Maar uiteindelijk gaat de bal gewoon aan randje doelgebied. En kan Coutinho daar de doeltrap zo gaan nemen. Als Paul van Boekel tenminste is uitgediscussieerd. En de laatste kans van Ajax inmiddels lijkt te zijn geweest. Want die vier minuten extra tijd, daar zijn we wel zo'n beetje doorheen. Daar staan nog tellen van overeind. Dus dat is precies genoeg tijd voor Coutinho om de bal goed te leggen en de doeltrap te nemen. En dan leidt Ajax hier ook puntenverlies in eigen huis. Na dat échec afgelopen week in Europa tegen Steaua. Waar een 2-0 voorsprong werd weggegeven en uiteindelijk met penalties. Ajax werd uitgeschakeld. Vandaag puntenverlies tegen Ado Den Haag. Dat is uitermate pijnlijk en onnodig. Zeker op basis van de, de wedstrijd. Vrije trap snel genomen. Schöne. Pompt die bal naar voren. Nou, alle risico's nemen, want dit zijn dure punten. En al de wereld wordt gevonden links aan de zijlijn. Pomp de bal voor de goal, maar er is geen ruimte om te pompen. Kwenk dan. Doe jij het dan maar. Bal bij de tweede paal neerleggen. En als hij daar dan komt, buitenkant paal. Maar er is er al afgefloten door Paul van Boekel op het moment dat Serreo die bal neemt. En had die goal dus ook niet geteld als hij had gezeten. Ajax leidt puntenverlies tegen Adel Den Haag. Stond heel lang 1-0 achter. Maar in de slotfase, dankzij een schot van Scheunen, werd het in de arena uiteindelijk 1-1. Dus hebben we hebben drie wedstrijden gehad van deze ronde. Ja, we hebben er acht gehad natuurlijk, maar drie vandaag op deze zondag. Het begon allemaal met Feyenoord-PSV. 2-1 voor Feyenoord. Ajax verzuimt andermaal net als twee weken geleden om naast PSV te komen. Speelt nu 1-1 tegen ADO Den Haag door die later gelijkmaker, zoals u net hoorde. En Utrecht wint met 4-0 van Roda JC. Dat betekent dat PSV, ondanks de Nederlaag, gewoon de koploper is met 50 punten. Ajax heeft er nu 48 en is tweede. 47 punten heeft Feyenoord, de grote winnaar van het weekend, die staan daar derde... Met Mee. En dan op vierde plaats 45 punten voor Vitesse. Twente is nu vijfde met 44 punten. En ook Utrecht komt er weer aan. Keurige zesde plaats nu met 42 punten. Onderaan Roda verliest dus. En staat zestiende op doelsaldo. Heeft 22 punten. VVV heeft er ook 22. Willem II heeft er 14. Die staan dus al ver weg. En daarboven Pek Zwolle en RKC. Slechts één puntje boven de streep. Met ieder 23 punten. En zometeen om half vijf begint nog de wedstrijd tussen AZ en NAC. De nummers 12 en 13 van de ranglijst. Gaan we even terug naar de Kaap in Rotterdam, waar dus PSV en Feyenoord tegen elkaar speelden? En Feyenoord won daar met 2-1, maar na afloop ging het toch vooral over die vechtpartij. Jeremy Lens wachtte Joris Matthijs op Ja en trok hem aan zijn shirt. Vervolgens kwam er een duw trekpartij tussen spelers van beide ploegen. Eerst eh, maar eens even dik advocaat daarover. Ja, dat was een uh, slecht moment. Ik, heb, ik, ik stond achterin, dus ik heb het niet gezien. Dus dat is heel simpel. Nou, ik heb je nog wel uh, bezig gezien om, om Lens tegen te houden. En Marcelo, nou ben je niet de sterkste. Dus het is jou niet gelukt. Ik zag je echt niet doen. En toch gebeurt het. Ja, ja dat, dat is gewoon niet goed op praten. Ik kan er wel een verhaal over vertellen. Uh, nou, de aanleiding? De aanleiding is gebeurd op het veld. Dus, maar dat weet ik niet. En ik, ik zie ze naar binnen gaan en ik zie ze weglopen weer. Dus... Maar wat het precies is, weet ik niet. Komen we dan nog achter? Verlies je van jezelf? Verlies je van Feyenoord? Nou, nogmaals, Feyenoord wint. Maar ik, ik vind vooral dat we van onszelf uh, verloren hebben. Eigenlijk verdient deze wedstrijd geen, geen winnaar. Want ik vond het kwalitatief, zeker voor onze kant, niet goed. Heb je verkeerd gewisseld met Matafs? Nee, totaal niet. Wat was de bedoeling om Matafs... Die... Het om meer, meer aan voetballen toe te komen. En, en meer, meer ons eigen spel kunnen spelen. En... Uh, en maar ja, nogmaals, als je zulke koers weggeeft, dat heeft toch niks met uh, wissel te maken of met wat dan ook. Nee, Je probeert iets meer rust in je team te krijgen door een, een voetbal op het middenveld erbij te zetten. Waardoor wij allemaal aan de rechterkant een iets vrije rol kunnen spelen. Maar we zaten helemaal niet in de wedstrijd. Ook niet bij die 1-0. Want dan wordt het 2-1, dan moet je Lokadia weer inbrengen. Uh, ja, dan is het te laat, ja. En, uh, nogmaals, die koers die we weggeven, sorry, op dit niveau kan niet. Dan kun je wel een heel verhaal uh, af gaan steken... Maar dit mag gewoon niet gebeuren, deze goals, op dit niveau. Dus dan is het heel simpel. Dan kun je over tactiek praten, over alles praten, over wissels praten. Nee, echt niet. Dus het is het een vervelende middag omdat je verliest? Vanwege het vertoonde spel? Of ben je en, en vanwege de incidenten na afloop? Nou, ik uh, ben vooral uh, boos over het vertoonde spel. Dick Advocaat, de coach van nog altijd de koploper, gewoon PSV, zoals ik u net zei, met 50 punten. We gaan ons concentreren op de negende wedstrijd van deze 24e speelronde. Die gaat tussen AZ en NAC. En ik er niet ik zei niet of ze het nou leuk vinden of niet in Alkmaar, maar je mag het gewoon in degradatie wel noemen, hè? Ja, het is niet voor niks natuurlijk dat Gert-Jan van zich steeds uh, ja, in woord en gebaar misdraagt. Het is ook een beetje het verbloemen van de slechte resultaten van AZ, laten we eerlijk zijn. Als je kijkt naar de laatste acht thuisduels, AZ won er precies één op 19 januari, maandje geleden. AZ Vitesse werd toen 4-1. Toen we even dachten in die fase, nou AZ gaat zich misschien in die tweede competitie helft toch nog wel uh, melden in de subtop en wie weet waar dat nog eindigt. Belangrijkste bij het elftal van gert Verbeek. De terugkeer in de basis van Adam Maher. Hij miste vorige week de wedstrijd in Kerkrade. Die uiteindelijk in 2-2 eindigde. Slecht voetbal van Roda, slecht voetbal van AZ. Maar een uiterst vermakelijk duel met vier doelpunten. Maher is terug op het binnenveld. Overtoom gaat naar de linksbuitenpositie. Omdat Verbeek niet zo tevreden was over de inzet van Johan Berg gutmonsson En in het hart van de verdediging ook wel opvallend Thomas Lam... Zijn vader is overleden, dat was een Nederlander. Zijn moeder is een Finse. En hij komt uit voor de Finse Hij Start voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij AZ. Kijken we naar Nakbreda, Daar dan valt op dat Lurling in de spitsen staat. Omdat ten voorde daar niet fit is. Hooi vervangt op de rechtsbuitenpositie diezelfde Lurling. En hier viel vorige week vroeg uit. Zit wel weer bij de ploeg links in de aanval. Maar heeft geen basisplaats. Die plek is gereserveerd voor Danny Verbeek. Nak. Vorige week gelijk tegen Heracles, nederlaag tegen Adel Den Haag. Overwinning op Zwolle, ja, Nax staat 13e, AZ is 12e. Het zijn niet de seizoenen geworden die deze ploegen hadden verwacht, maar met name geldt dat natuurlijk voor AZ. De scheidsrechter zometeen over een paar minuten hier in Alkmaar is Erik Braamhaar. Het is koud, de wind waait, het sneeuwt ook een beetje, winterse omstandigheden, maar het veld daarentegen ligt er uitstekend, echt uitstekend bij. Nog even op de buitenlandse voetbal. Manchester City tegen Chelsea is geëindigd in 2-0 voor City. Tweede doelpunt voor Manchester werd gemaakt door TVS. En Newcastle United tegen Southampton is 4-2 geworden. Het vierde doelpunt voor Newcastle was een goal van Jos Hooiveld. Maar ja, die speelt bij Southampton, kortom, een eigen doelpunt. En Club Brugge tegen Anderlecht stond 2-0 voor Brugge. Is uiteindelijk 2-2 geworden. De 2-2 kwam van de voet van Armenteros, afkomstig van Herakles vlak voor tijd. En in blessuretijd was er nog een rode kaart voor Bram Nuitink, speler van Anderlecht.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 ...van de muzikale opvoeding, een plaatje van Marvin Gaye... en how sweet it is to be left by you. Ik heb je alleen van horen zeggen, waarschijnlijk? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, De, de, de, de waterpolosters van de Videx, GZC, Donk, bent u er nog... ...hebben zich in al van de rij gekwalificeerd... ...voor de halve finale van het Europacup-toernooium... ...de Lend Trophy. Donk won in een Hollands onderhondje... ...met 15-10 van ZVL uit Leiden. Eerst wedstrijd was 9-9. En Donk speelt in de halve finale... ...en nu snap ik waarom ik dit bericht mag lezen... ...tegen Uraloshka Vyatust uit Rusland... Radio 1, het NOS-journaal. Half vijf, van beneden het uitgebreide weer met Marco van Hoef. De zoveelste start van de winter, maar eerst de hoofdpunten met Martijn van Beek. Op internet is een videoboodschap verschenen van een Oostenrijkse man... die eind vorig jaar werd gegijzeld in Jemen. Hij zegt dat zijn ontvoerders hem zullen doden... als er niet binnen zeven dagen losgeld wordt betaald. De Oostenrijker werd samen met twee finnen ontvoerd... in de jemenitische hoofdstad Sanaa.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 Het nieuwe kookboek van Johnny en Therese Boer... is uitgeroepen tot het beste kookboek voor chef-koks van de wereld. De eigenaars van het drie-sterrenrestaurant Libreye in Zwolle... schreven het boek Puurst, het derde deel in een serie... over de evolutie van de Nederlandse smaak. En een man uit New York is onderweg naar de uitvaartdienst van zijn vrouw... zelf overleden. De man van 94 zat in de limousine naar de dienst... toen hij opeens stopte met ademen omdat hij bekend stond als een zuinige man... besloot zijn dochters maar meteen een dubbele dienst te houden. Hij werd naast de urn van zijn vrouw opgebaard. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Ja, laat ik dan maar beginnen met een heerlijke dooddoener. Het wordt vanzelf een keertje lente. Maar heel snel gaat dat voorlopig nog niet. En we hebben gewoon nog steeds winterweer. Er valt van tijd tot tijd wat sneeuw. Soms ook een klein beetje motregen tussendoor met temperaturen die over het algemeen net iets boven het vriespunt liggen. Maar vannacht zullen ze zo rond nul uitkomen. Er kan nog steeds wat wintersneerslag vallen. En het kan dus lokaal glad zijn. Ook morgenochtend nog wat neerslag. Maar vaker en vaker wordt dat motregen. Bij temperaturen die uiteindelijk gaan oplopen naar 2 tot 4 graden in de plus. We houden een stevige noordoostenwind. En dat betekent dat het voor het gevoel nog steeds koud aanvoelt... Dinsdag een droge dag, woensdag ook en de dagen daarna ook. Maar eerst is er wel veel bewolking. Vanaf woensdag voorzichtig een beetje zon erbij. En dan gaat de middagtemperatuur omhoog naar een graad of zes. Maar de nachten blijven dicht bij het vriespunt. Spot Radio. NOS, op één. NOS Radio de, de bal rolt weer en ditmaal in Alkmaar bij AZ tegen NAK. Rachna meer. Heeft hij toch aardig gezien, die Marco Verhoef. In maar is het voorlopig nog geen voorjaar. Het is 0-0 na bijna twee minuten als Elter door bijna vertrekt de spits van AZ. Maar dat wordt doorzien door Kees Luiks. Speelde hier natuurlijk nog in het verleden bij deze club. En ja, natuurlijk wil AZ in de competitie graag omhoog. Maar de wedstrijd van komende woensdagavond in de Arena. De halve finale van de knvb beker Dit is een mooie richting dat u wel dat het hele seizoen kan goedmaken voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Ik kan het vertellen omdat Nak de bal heeft op de eigen helft. Bij doelman en Rouwelaar is de bal in de voeten. Bottekien dan links op de punt van het strafschopgebied. Dan wat verder naar de linkerkant van het veld. En dan kan AZ overnemen. Omdat Goudelje de bal is kwijtgeraakt. Daar de diepte in aan de rechterkant Marcellus bij AZ. Bal achter het standbeen langs. Mooi. De bedoeling is in het strafsopgebied Elteor aanspelen. Maar dat lukt niet omdat Nak ertussen zit. Nak met de bal naar voren toe van Henriksen. Vorige week een migraineaanval. Hij heeft allemaal uitslag op zijn gezicht ook zitten. Dat schijnt er iets mee te maken te hebben. Ook nog op zijn gezicht gegaan op de training. Maar wel fit genoeg om te spelen. Overtreding nu van diezelfde. Marcus Hendriksen ongeveer ter hoogte van de middenlijn. Even Lurling naar de grond. En Nakke heeft de vrije trap inmiddels genomen. Balbezit aan de rechterkant van het veld met Buis. Dan gaat het naar voren toe. De snelle Elson Hooy in het duel met Gorter. Hooy wil naar de achterlijn. voorzet komt, is laag, maar wordt onderschept door Thomas Lam... En dan kan AZ weg, wil je zeggen. Maar Gorter nog even in de problemen op zijn eigen achterlijn. Daar is op het middenveld dan Buis. AZ in de problemen even. Omdat Nak de bal weer snel te pakken heeft. Buis en Hooi halverwege de helft van AZ. Dus aan de rechterkant als de stadionlampen zijn aangegaan. En dan een overtreding gemaakt door Gorter. Halverwege zijn eigen helft. Nak krijgt een vrije trap. Middels Elson. Hooi die maar niet van de bal af wil daar. En misschien nog even kijken wat dat dan oplevert met buis achter de bal. Wat koppers gaan zich nu melden op de rand van het A6 strafschopgebied. Onder wie Luikse en Bottegien ook... Uh... Goudelje staat daar, de zoon van de trainer zoals bekend. Nebosja de coach, Nemanja zijn zoon. En daar gaat het handje de lucht in van Buis. Daar komt zijn vrije trap. Is wat half hoog en problemen achterin bij AZ. Bijna Goudelje en dan kan AZ weg met Overtoom aan de linkerkant. Het blijft in maar 3-0, of 3-0, 0-0 na dik drie minuten. Zo moet ik het zeggen. meteen naar AZ tegen NAC, en een 5,5 minuut gevoetbald. Nak staat op 1-0 voor. De goal is van Nemanja Goudelje vanaf de rand van het AZ-strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Hij haalt uit richting de lange hoek. en Zo is de doelman van AZ verslagen, Esteban. En staat het 0-1. Say you do. You see, baby, I I've been thinking about it, yeah. And I've been, I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometimes I fool moms. I say, mm -hmm. oh, oh, baby. Needing hey. you has proven to me to be my greatest dream. Heerlijk nummertje van El Green natuurlijk, Tired of Being Alone. We gaan weer even naar AZ tegen NAC, Ragnar Niemeijer. Want je meldde het onder de plaat na 5 minuten 0-1, Goudelje. Ja, hoeveel tegenslag kan een elftal krijgen in een uh, seizoen hebben? Het is uh, 0-1 na inmiddels uh, ruim 7 minuten voetballen. Ze denken blijkbaar bij AZ als die uh, Goudelje daar staat... rechts uh, bij de punt van het strafsobgebied van ja, laat maar een keer schieten. Ze staan erbij en kijken ernaar. Geldt eigenlijk ook een beetje voor de keeper, vind ik, voor Esteban... Die blijkbaar niet bij die bal komt. Het zag er wat knulligheid en greep nauwelijks in als Hoij inmiddels voor Nak opnieuw. De AZ-helft is opgegaan en al is uitgekomen ter hoogte van het strafzopgebied. Lam moet een hoekschop weggeven. Het is de eerste corner in dit duel. Een 7,5 minuut en AZ is totaal nog niet gevaarlijk geweest voor toch een behoorlijk gevuld stadion. Mensen verwachten er vanmiddag toch wel wat van. Maar ik zei al eerder, het loopt zeer matig met AZ in thuiswedstrijden. Eentje gewonnen van de laatste acht. Er zaten echt niet allemaal toptegenstanders tussen hier in Alkmaar. AZ heeft het lastig in eigen huis om goed te presteren. Daar is de hoekschop, komt er nu aan. Bal bij de eerste paal, de bedoeling is verlengen met Lurling. Dat lukt niet, opgevangen door Hooy. En dan staat daar nog aan de zijkant... Uh... Ja, wie is het bij Nakbreda? Breda? Ik denk dat het Gilles is die nu de bal heeft. Inderdaad in de as van het veld. En die bouwt verder richting de linkerkant naar Buijs. En dan is daar Bottekin, halverwege de AZ-helft. linkerkant van het veld. Ja, die zet de bal dan halfhoog het strafschopgebied in. Maar die bal loopt over de achterlijn. En zo heeft AZ de tijd om op te bouwen met Rijnen aan de rechterkant. Terug naar Esteban. Lurling loopt daar ook op schieten. Dat is wel wat de doelman van AZ doet. Maar levert ook heel makkelijk in bij de rover ter hoogte van de middenlijn. Is het weer Nakwat kan overnemen. Dan staat er iemand buiten spel. Dat is Lurling. En dan krijgt Thomas Lam samen met Rijnen dus in het hart van de verdediging namens AZ een uh, vrije trap te nemen. Lam en Rijnen centraal. Dat is niet het meest ervaren eredivisie-duo. De naam van Nick Gier-Viergever ontbreekt daar natuurlijk. Hij is geschorst na zijn rode kaart in de kuip een paar weken geleden. Lam met de bal in de voeten. Opening naar de linkerkant van het veld. Gorter, ter hoogte van de middenlijn. Hooi staat in zijn buurt. Dan Overtoom heeft zich even laten zakken. Bal richting Elte door. Op de rand van het strafsoepgebied bijna bij Nakbreda. Zwak afgegeven. Kenny van der weg neemt over. Dat geldt dan ook weer voor Marcellus. De bal de diepte in richting Berends. En zo wil AZ komen via de rechterkant. Maar gaat het eigenlijk vrij eenvoudig fout omdat de bal van Marcellus simpelweg te hard is. AZ zit alweer met een probleem, al na 10 minuten thuis tegen Nak. want het staat 0-1 naar dat schot van Nemanja Goudelje. We gaan het hebben over de belangrijkste wedstrijd van vandaag. Feyenoord-PSV werd dus 2-1. 0-1 Lens, 1-1 schaken na de rust. 2-1 wie anders dan Pelle dus de matchwinner Andermaal voor Feyenoord. Opvallende rol ook voor Jordi Klaasie... Leed balverlies, daar werd de counter mee ingeleid... waarmee Lens de 0-1 maakte... maar stond ook aan de basis van de gelijkmaker van Schaken... met een prachtige paas in de diepte. Joep Schreuder in gesprek met de man die dus uiteindelijk wel... gewoon een wedstrijd won met 2-1, Feyenoorder Jordi Klaasje. Jordi Klaasje wint een grote wedstrijd met Feyenoord. Dat is lang geleden, hè? Ja, zeker weten. Dit seizoen is dat nog, nog niet gelukt. Dus uh, ja, eigenlijk moet je dan uh, ja, terugkijken naar vorig jaar. Ja, vandaag uh, ja, is het voor ons een, een mooie dag met, uh, met een mooie uitslag. Een ongelukkig moment. Hoe kwam het, die 0-1? Ja, ik leed balverlies. dus uh, ja, Het begint bij mij, dus in principe gewoon mijn fout. Wat, wat zou dat zijn? Is, dat, uh, ja. is daar een verklaring voor? concentratieverlies, weet ik veel. Nee, nee, dat zeker niet. Uh, ja, ik draaide één, twee keer eigenlijk weg. En uh, ja, op het moment dat ik, uh, dat ik terug wou spelen... zette Jorginho in principe in een, uh, ja, een blok... waardoor ik uh, ja, de bal niet, uh, niet goed terug kon, uh, kon spelen meer. En hij werd onderschept... En, uh, ja, uit die counter komt een doelpunt. Vind jij, vindt iedereen... PSV heeft eigenlijk meer kwaliteit dan Feyenoord. Toch winnen ze niet. Is dat dan dat, dat jullie winnen op karakter? Ja, dat denk ik wel. Als je ziet uh, ja, hoe we vandaag de Deuvel ook staan aangegaan. Ik uh, denk dat we er weinig hebben verloren uh, deze wedstrijd. We hebben met zoveel passie en, uh, en strijd gespeeld. Het publiek natuurlijk drachter. Uh, ja, en dan zie je dat we thuis uh, toch, toch heel moeilijk te verslaan zijn. Dat hebben we, denk ik, uh, ja, vandaag in deze wedstrijd ook wel laten zien. Ben je wel eens driftig? Nee, dat niet. Heb ja, je altijd ook van trainers al geleerd? In de wedstrijd mag je veel na afloop doe je rustig. Leer je dat? Ja, dat leer je denk ik wel. Maar het is ook denk ik met name ja, aan jezelf natuurlijk. Het meest, iedereen is natuurlijk ja, oud en wijs genoeg om ja, zelf te weten wat hij het beste kan doen. En ja, in het veld moet je denk ik proberen gewoon de grens ja, op te zoeken tot, tot waar je mag. Ja, maar buiten het veld vind ik, ja, als je gewoon ja, sportief naar elkaar moet zijn. Ik vraag het je. Jij, jij weet best dat je een, een idool bent voor veel jonge jongens. Je hebt een voorbeeldfunctie. Dus jij weet na afloop waar de camera's zijn, rustig blijven. Dat neem aan, toch? Dat leer je? Ja, ik weet wel uh, waar, waar, waar, waar wel en waar geen camera's zijn. Ja. Nou, ja, vechtpartij heb je een beetje meegekeken. Um, ja, verder kun je er niet veel over vertellen? Of weet jij wat er met Joris is gebeurd? Nou ja, het schijnt dat ze in het veld hadden. Ze een paar akkefietjes met elkaar, wat overtredingen naar elkaar toe. En uh, ja, wat ik heb gehoord is dat, uh, dat Lens hier uh, ja, in de kattenkom eigenlijk uh, ja, Matthijs aan het opwachten was. Dat gebeurde dus na afloop van die wedstrijd. Veel schermutselingen inderdaad in het veld tussen Lenz en Matthijs. En na afloop werd hij opgewacht. En overal prachtige beelden ook op de NOS-site van te zien. Als u van een robbertje duw- en trekwerk houdt, wordt ongetwijfeld uh, vervolgd. Ajax kon, zoals vaak hadden ze zich al gerekend met groot gejuich... werd de uitslag ontvangen in Rotterdam. Want er moest alleen even van ADO Den Haag gewonnen worden. Nou, Ajax speelde in zijn bekende formatie, op zijn bekende manier... met heel veel breien, heel veel kansen. Had ook wel wat pech, zoals ze dat zelf altijd noemen. Maar kwam wel met 1-0 achter door Thierry, die een prachtige uh, afstrafte. Enorme fout van mooi Sander En Ajax mocht misschien nog wel blij zijn dat het vier minuten voor tijd... via Schöne alsnog langs zij kwam. Jeroen Gruter praat erover met de ADO-trainer Maurice Stijn. Punt gewonnen vandaag, Maurice? Ja... Natuurlijk, het is, is uh, sneuien want gaandeweg, die, die, die, je ziet die 90 minuten in, in de buurt komen, dan ja, hoop je op een absolute stunt met een, uh, een 1-0 voorsprong. Maar uh, ja, gezien het, het veld, veldverhouding en de kansen die Ajax heeft gekregen, is, natuurlijk een, uh, is het natuurlijk een winstpunt. Maar uh, ja, dan is het jammer dat hij zo laat valt, want er is toch steeds, steeds meer het, uh, de hoop en het gevoel dat, uh, dat je je drie punten weg gaat halen. Ja, het is ook heel jammer dat een van je beste mensen, Coutinho, eigenlijk min of meer aan de basis stijlt van die goal. Door die bal heel slordig over de achterlijn te laten lopen. Ja, dat dachten wij op de bank ook. Dat er, dat er een beetje nonchalance bij, bij hem zat bij die bal. Kon het niet goed zien. Maar um, ja, dat is uiteindelijk de inleiding voor het doelpunt. Maar verder het uh, ja, hebben we uh, ge, geknokt als tijgers. En uh, ja, in de eerste helft blijf je met kunst en vliegwerk overeind. En uh, kom je uh, met, met een uh, wel de manier waarop we druk willen zetten, uh, dwingen we Ajax tot een fout. En uh, dat levert uiteindelijk een doelpunt op. Maar natuurlijk over de hele wedstrijd gezien uh, is het natuurlijk een winstpunt. Een paar keer zo op de bank hebben gezeten. hebben gedacht: van hoe is het mogelijk. in hemelsnaam mogelijk dat de bal niet in het doel kwam. Ja, dat is ook zo. Dus daarvoor zeg ik: is het uh, absoluut bonuspunt. En uh, ben, ik, ben ik super blij. En is het, ja, is, uh, de, de, hoe gek het ook klinkt. er is teleurstelling in de kleedkamer. omdat hij vijf minuten voor tijd valt. Maar uh, je moet wel reëel naar deze wedstrijd blijven kijken. En dan heb je natuurlijk uh, bijzonder veel geluk gehad. dat, uh, dat Ajax uh, maar één doelpunt heeft gemaakt. Wat zegt het je? Dat jullie toch ook hier in staat zijn. om een resultaat neer te zetten? Nou, dat wij als ploeg uh, moeilijk te verslaan zijn. Dat, is, uh, dat, heb je, dat hebben ze in de thuiswedstrijd ervaren. Ik vond het in de thuiswedstrijd uh, vond ik het een meer dan verdiend punt. Vond ik dat wij zeker het eerste uur uh, beter waren dan Ajax. Onze manier van spelen. Dat wilden we deze dag ook. Maar uh, ja, ik vond Ajax. Uh, ja, die creëerde toch heel veel kansen. We hadden, het heel, we hadden het gewoon heel zwaar. Maar uiteindelijk blijven we toch. Uh, er staan elf kerels in het veld die toch een over mentaliteit uh, hebben. En. Uh, die het punt gekoesterd hebben. Dus dat zegt wat over het ADO van, uh, van nu. het voelt toch als een overwinning, denk ik, met een punt teruggaan naar Den Haag. Ja, dat voelt wel als een overwinning, absoluut. Ja hoor, een uh, trots. Lekker plaatje, Royal Parks en Shea. Ja, mocht Nak winnen in Alkmaar van AZ... ...staat AZ zomaar een paar puntjes boven een na-competitieplek. Wie had dat aan het begin van het seizoen verwacht? Rachter Meijer. Ja, we hebben het erover gehad. Dat had uh, geen mens verwacht, toch? 19 minuten gespeeld. Het is uh, 0-1 in Alkmaar. Maar Her er nog weinig van gezien op de achterlijn nu. Voorzet komt en een matige bal die aan de andere kant van het veld... ...over de achterlijn heen loopt en... Uh, zo heeft Rauwelaar weer de nodige seconde om tijd te rekken. Hij staat al op vier gele kaarten. Net als overigens een hoofdspelers van Nak. Daar zit een aantal keren geel bij, volgens mij. Nadat hij aan rood ontsnapte. Maar toch ook zeker van commentaar leveren en tijd rekken. 0-1. De bezoekers uit Breda dus aan de leiding. a speelt in een laag tempo met weinig overtuigingen. Met name Lam achterin in het hart van de verdediging speelt de zwak. Daar is Kenny van der Weg. Een meter of vijf voor de middellijn. Nak aan de bal. Maar herverdedigt mee. Dan gaat de bal naar Hooi. Wat van Positie gewisseld met Verbeek. Nu hooi aan de linkerkant. Daar zit Rijnen tussen. Dan Marcellus de punt van het strafsomgebied. De hoogte ervan op de helft van AZ. Hendriksen dan kan overnemen. Maar Hervel op de huid gezet door bal Balverlies AZ is de bal dus weer kwijt. En het publiek begint ook wat te morren nu. Als Verbeek opbouwt voor Nak. Inmiddels de rover aan de rechterkant. Dan in de as van het veld Verbeek. De rover loopt door aan de rechterkant. Krijgt de bal niet helemaal lekker mee. Een tikkie te hard. En overtoom nu als veredelde linksback Want waar is Gorten? Nou die staat een stukje verderop Dan wil de rover er langs richting de achterlijn. Lukt dat niet? Niet omdat hij aanschiet tegen de benen van Overtoom. Toch weer Nak voor de afvallende bal. Met de nu. Ja, Nak heeft het op deze manier heel eenvoudig. Als de overtuiging er niet is bij AZ. Het elftal van Gertjan Verbeek. Prettige een combinatie weer aan de rechterkant. De Rover houdt de bal net niet in de voeten. En zo kan AZ even terug naar eigen doelman. Met Lulling die jaagt. Het is Marcellus die ontvangt van Esteban aan de rechterkant van het veld. Dan komt de de bal eens halen. Goede sliding van Buis. Ja, wel op de bal. Maar ik denk dat de scheidsrechter van dienst ik bra, maar het iets te enthousiast vindt. Want hij fluit voor een overtreding. En AZ mag een vrije trap gaan nemen. Een meter of 15 voor de middenlijn. Wat aan de rechterkant van het veld. Bal een paar meter terug, reinen, Dan is daar Lam. Lam met de bal in de voeten. Gaat dus op avontuur richting de middenlijn. Zoekt een afspeelmogelijkheid. Vindt hij uiteindelijk in Elthidoor. Gedekt halverwege de Nakhelf. Wat aan de rechterkant door Luiks. Toch kan AZ verder. Bal naar buiten gespeeld. Naar de linkerkant van het veld waar Victor Elm is opgedoken. Elm nog altijd. Komt Gorter buitenom. Jazeker. Voorzet komt ook. Maar bij de paal, de eerste van Nak staat Botteguine. Vervolgens de rover die kan uitverdedigen. AZ vangt op, op het middenveld met Maher. En dat is een bal die richting Niemands land gaat. Ook maar herspeelt nog niet best. Na 21 minuten in Alkmaar is het 0-1 nog altijd. Na die vroege goal na 6 minuten van Emanja Goudelje. PSV verloor vanmiddag. Niet de koppositie, maar wel de wedstrijd van Feyenoord met 2-1. En ook een klein beetje het hoofd na afloop. Jormijn Lens wachtte daar Matthijs op. Er zou al het een en ander zijn voorgevallen. En ze verspeelden dus eerst die 1-0-voorsprong die ze hadden verkregen. Verloren de wedstrijd. En Joep Schreuder gaat er eens over praten met Kevin Strootman. Maar natuurlijk informeert hij eerst ook even bij die PSV-middenvelder en aanvoerder... naar die duw- en trekpartij, direct na afloop van die wedstrijd. Volgens mij uh, was er al discussie in het veld... In de afgelopen. Uh, wilden spelers van beide kanten. denk ik, verhaal halen. Ik kwam wat later erbij en uh, je zag wat uh, duw en trackwerk. En... Ja, dat mag eigenlijk niet na zo'n wedstrijd. Maar. Uh, ja, het is gebeurd en. Ik heb de beelden ook niet gezien. Dus ik stond ook aan de zijkant. Maar. Ja, het dus zouden moeten kijken om te zien wat er is gebeurd. Nou, als we het over voorbeeldgedrag hebben, was het ontoelaatbaar? Ook wat, wat jouw medespelers deden. Weet je al wat meer over de achtergronden waar, waar dat door komt? Wat is er gebeurd in het veld? Wat is er tussen Lens en Matthijs gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Maar die hadden volgens mij een discussie. Maar volgens mij bleef Jermaine nog, uh, nog vrij rustig. Die wilde gewoon bij Matthijs uh, volgens mij vragen wat, uh, wat er nou gebeurt. Ik moet ook die beelden zien wat er in het veld, in het veld gebeurde. Want als dat hij is uh, dat in een elleboog kreeg. En dat wilde hij vragen. En daarna uh, komen van beide kanten komen de spelers bij... Ja, wat daar precies is gebeurd, dat weet ik niet. Ik vind, er is niemand zo fanatiek zoals jij bent. Maar ik heb altijd bij jou begrepen, na 90 minuten... dan geef je die scheidsrecht een hand. Uh, dan kan dit toch niet? Nee, klopt. Dat is ook zo. Maar uh, ja, ik denk dat het vaak gebeurt. Nu staat er... Uh, of in ieder geval vaker gebeurt het gebeurt niet elke wedstrijd. Maar nu staat er precies een... Uh, een camerateam uh, staat er heel kort op. En uh, die zien alles. Misschien is dat ook wel goed... Dan kan je zien wat er, wat er precies is gebeurd. En, uh, maar je weet wel dat het als PSV zijn en ook als Feyenoord zijn in die kan. Laatste vraag, hierover: Is dat PSV onder stress? Heb je het gevoel dat jullie onder spanning staan? Ja, als je dat zo uh, na deze wedstrijd zou... Uh, dan zou je zeggen van wel, maar... Ja, wij hebben een doel en dat is kampioen worden. En, uh, ja, hoe simpel het ook is, dan moet je wedstrijden moet je winnen. Ook, ook de lastige uitwedstrijden... En, dat gebeurt te weinig. Op de een of andere manier ook tegen Vitesse, nu tegen Feyenoord. Je speelt niet goed, maar je kan wel langer die voorsprong vastproberen te houden. En, en dat gebeurt niet. En vandaag waren we eigenlijk allemaal, uh, speelden we onder ons niveau. En waar dat ook komt, ja, dat, uh, dat is lastig te zeggen. Want we kunnen, het zou zomaar kunnen dat we woensdag en zaterdag weer een uh, wereldwedstrijd spelen. En, uh, is gek, hè? Ja, dat is ook zo. En meestal na nederlagen spelen we beter, maar we moeten die nederlagen moeten voorkomen. En, dat is wel makkelijk gezegd ben ik zelf ook schuldig aan, maar uh, ja, dat het beter moet om kampioen te worden, dat is, uh, dat is zeker. 1 minuut 38, maar liefst down on the corner. CCR Credence Clearwater Revival uit lang, lang vervlogen tijden. Jo Wilfried Stonga heeft het toernooi van Marseille gewonnen. In de eindstrijd klopte de Fransman in 3 sets de Tsjech Thomas Berdy. We gaan er even uit voor het uitgebreide nieuws van vijf uur. zijn daarna bij u terug met het laatste uur van langs de lijn. Natuurlijk met AZ tegen NAC. Het staat daar 0-1 dus na zo'n 26 minuten. Goodellier is de doelpuntenmaker, het vervolg van die wedstrijd. En we kijken terug op de wedstrijd uit de eredivisie vandaag. Nogmaals even de uitslagen. Feyenoord PSV 2-1. Ajax, Ado Den Haag 1-1 en Utrecht Roda. 4-0 En al is langs de op 1.